Wij beginnen de les nummer 99 van zoger, pagina kaf. 28 de rechterkolom. Of eigenlijk beginnen we beginnen de nieuwe nieuwe od. bij de in de grondtekst van de zoger zelf de regel 5. Ot jut tet. Jut tet, dus de regel 5 van de grondtekst van de zorg. Gewoon elke, elke, elke keer doorwerken. pit zijn in de teksten. Ja, daar gaat het om. Echt. Elke, elke lettertje ziet dat. Wie niet gewend is om echt. Piet-peuterig moet je dat, dat moet zitten ook in de karakter van een mens, maar echt zitten aan die, aan die sleutelen, zeg je dat, Al, dus zitten aan die lettertjes. Gewoon aangehecht zijn aan die lettertjes. Alleen dat geeft, daar kreeg je het antwoord, daar kreeg je de redding. En niet algemene idee, alles is nodig voor allerlei, allerlei lewushim, allerlei bekledingen, maar Probeer daar in die tekst steeds dieper in de tekst, in die lettertjes, in die verbanden daarmee. Alleen daar zit het antwoord. En niet in de lucht. Niet in de lucht dat ozon en allerlei andere, daar zit absoluut niets. Daar zit alleen voedingsstoffen voor ons vlees. Ja, voor ons vlees, maar niets voor het geest. Niets niet wat redding geeft. Alles wat buiten ons is, alleen maar voor ons om eten, drinken, uh, ademen, etc. Maar er zit daar absoluut niets voor onze ziel. Onze ziel krijgt daar geen voeding, absoluut niet. En de voeding is hier. De voeding van de ziel is niet wat in de hele placenta van het heelal Daar zit niets voor onze ziel. Geen voeding zit. Alleen wat van buiten komt. dat krijgen we hier bij de zorg. Five, de regel 5. Oud-Jud-Tet. Dus nu Rabbi Shimon is aan het woord. En hij heeft het over de tweede of gevolgen van de tweede opsteking van de Malchut waarbij zij is opgestegen naar de hoge Ima, En zij verkreeg mogen van morgen de Gatloot, mogen van de Waarbij ze Hochma kreegt, etc. En dan vertelt hij ons verder dingen. Amar Rabi Shimon. Mikan. Ulle hal a. Schlimode kra. Dichtief. Hamotzi. Hamotzi. Bamispar. Ne ezes. Zewaam Trin dargin inon De itstarih Lemehavi Rashim Rashim Kol Had Minehu. Zes na het laatste het laatste koma, het eerste woord, moet je van het eerste letter het maken in plaats van hey. Had. Hoe het en niet had. Hade, da, zeven, de itmar ma we hadden, mi, da. Hila, we da, tata'a dubbele En nu gaan we vertalen. 5. wat jut tet, negentien. Amar, rabbi, shimon. Rabbi, shimon, zei mikan ulehala van hier en verder. Dekra, de default einding van het vers. Van welk vers is dat? Wat we hebben gelezen, gel gel dat Rinneinig waarmee het begon was het. Seu marom ureu mi bara eile. Van yeshayahu van Yeshayas Yeshayahou, veertig. En het vers is kaf vav. 26. Daar begint dit, het vers begint daar. Suo maro zoals wij begonnen waren. Hef op je ogen. Herinner je nog. Ureu en ziet. Mi bara elewis, mi, ja, wie schiep deze? Dat was het begin van dit vers. En hij gaat nu verder. En hij zegt ons, rabbi shimon, amar rabbi shimon. Mikánuhal olegala van hier en verder slimodekra is de full ending van dit vers. En daar geschreven staat verder, dichtief, want dat is geschreven. Ha motsi, hij schreef het het is Archeškinazi's uitgesprak, maar de, ha zes tsevaam die brengt uit. Uh, in getalen als het ware. Talrijk. Kan je zeggen, talrijk, kan je ook dat zeggen. Maar. Tswaam, uh, hun uh, legerscharen of leger. Legerscharen. Dus met andere woorden, dat Hashem, de schepper, dat hij. Elke, dus al die legerscharen die. Geteld worden door hem, als het ware. Die, hij kent iedereen. Trien zegt hij: Trien dat zijn twee traptreden. De iets Lemehave Rashim, die nodig hebben om Lemehave om opgetekend te worden, kol had hoe ieder daarvan elk daarvan, elke traptrede daarvan hadde, da de eerste traptreden is zeven, de Itmar maar ma, dat gezegd werd al, ma we hadden, mi en de, de andere is mi, die twee traptreden da, ela, a we, dat, dat, a, da, de ene is deze is, letterlijk de ene is de hogere en deze, of de, de andere is lagere. Duidelijk, ma is lagere natuurlijk en niet is hogere. Dubbele punt. Da ila rashim, we amar, de volgende pagina, kaf, tet 29, de eerste regel. Hamoci, vam is parceva am. Hamoci, hahu, de ishtamuda velet kavate. Punt. De vorige pagina, de laatste regel van van de Zogerself. Na de dubbele punt. Da ila a di. De di trap trade di. Uh, de hogere traptrede, dus da, ila, deze hogere, Rashim is uh, opgetekend, we amar, en zegt, en zij, 1 de volgende pagina, koef tijd, 29, de eerste regel, en die, dus, en die zegt dan, de hogere traptrede, die zegt, Hamozi, bij mispartse waam. Hij die uitbrengt. Uh, het. Uh, Talreek. Kan je dat zeggen? talrijk, Of naar getaal. Na, zijn. Zijn legerscharen naar getaal. Dus hij kent al, al, zij allemaal. Hamozi. Ha deze uitbrengen. Hamozi betekent. Hij die uitbrengt. De Ishtamuda. En hier staat het niet gewoon. Het staat voor het woord Hamotzi. Staat het staat de, de, de letter Hij. En dat is de letter, is the letter die aangeeft. Dat het, wat is dat? Aan het begin van, de, van, het woord, van een zelfstandig naamwoord. Dat het een lidwoord, ja, bepalend bepalend lidwoord. Dus dat is net als in het Nederlands het of de. Dus dan zegt hij Hamotzi. Deze Hamot deze uitbrengt. Hij die uitbrengt. Dat is die, hij die uitbrengt, de Ishtamuda, die bekend is. Ja, dus die net zo, so, dus die bepalend is. Die, die bekend is. Die, die al bekend is. Dus dat is dan, net zoals we zeggen, dan eerst een tafel, en dan later far we, far, gaan we verwijzen naar een tafel, en dan zeggen we, de tafel, is dat, dat is we zeggen, die tafel. Dat is die bepaalde iemand we letke watte en daar is niemand als hem. There is niemand als hij. Letterlijk. De, uh, punt en verder. Kegavna da twee hamoetzi lechem min haarets. Hamoetzi hahu de muda. Da darga tataa. We goelen de volgende pagina. Als iemand dat niet heeft, niet erg, want het is alleen maar één regeltje. De regel, de pagina Lamed eh, 30. Ja, en dan de regel 1, Gade. Ja, omdat we alleen maar de zoger leren, de, de, de, de grondtekst de van de zoger. Maar nog één regeltje. Punt. B, uh, Eerst vertalen wat het daar staat, dus in het puntje staat. We keren terug naar de vorige pagina 29. En. Nee, ja, is goed. En dan de regel 1 na de punt. Kijk, Gavna daar op dergelijke manier, zegt hij, Hamotsi 2, regel 2, Hamotsi leg hem in de arts, hij die brood uit uithalt, uit doet, trekken van de aarde twee versen twee versen bestaan met het dat, dat wat hamotzi, wen daaruit trekt de eerste, ja, wat we hebben geleerd boven en dan de eerste, de andere is lager de brood haalt uit de aarde hamotzi, hahu deze, hamotzi deze, heidi uitbrengt ook hier staat het voor uh, het woord motie staat ook de letter H hey, ook een bepaalde geeft ook dat het aan dat het een bepaal be, uh, een zelfstandige een bepaal uh, een lidwoord een bepaald lidwoord dus het is uh, een bepaald bepaald woord het uitbrengen ja. de uitbrenger. De, uh? de, de, de uitbrenger ja de uitbrenger hoe doet er niet toe hoe dat is die die is de moeder, die is de moeder, die, die bekend is, dus die een bepaalde iemand is. Daar gaat het aan, dat is de lage traptreden. Weghula en alles, de volgende, Weghula gaat en alles is één, als de zoger zegt, alles is één, betekent dat het om het even gaat, om, om dingen gaat, om, om die verband met elkaar hebben. Dertig, de eerste regel, na de punt. Bij mispaar, eh. Uh, ribo inon de kaimin kehada. We apico heilin lesineehu de twee lon hushbana. na de punt. Bamispar. In het getal, in het getal heeft hij dat ja de. De hogere traptreden, hebben we gezegd, dat de uitbrenger, ja, die doet het uh, naar het getal van die legerscharen die hij uitbrengt. Dan geeft hij dan het getal, waarmee in het getal, in ribo in inon, uh, shittin is 60 ribo is 10.000, dan wordt het dan in ribo, het betekent 60 en dan 10.000, dus 600.000. Dat is een volmaakt getal, we zullen zien wat het... Dus, schiet in ribo 600.000 of 60 en dan 100, en, 10, en, 10, en dan 60 en dan maal 10.000, dan wordt het 600.000. 600.000 in ons zijn zij, de kaimen gegaden, die staan als een. We apico geilen en komen uit... Uh, de helen, de krachten, de, de hoge krachten, de legerscharen, kan je zeggen, lezen naar hun soorten, de let lom die geen getal kennen, hebben. Oké, okay, dat is even dat wij een beetje dat ook het Aramees ook leren. Al is het maar. Het Aramees alleen maar stap voor stap zal je ook dat leren, dat gaandeweg zal je het ook leren eh, hoe dat gaat. En alleen maar, alleen maar dat lezen van het Aramees en dan kijken naar die woorden, dat alleen al geeft de reding en alles wat ongekend is met niets vergelijkbaar is. Waar alle boeken van de Torah ook, met alle Commentaren samen die het niet halen wat in de zoger staat. En iedereen weet dat het zo is. En toch leert men de zoger niet. Zo so is het. is zo so is het. Interessant is het. Om de zoger te leren dat een mens moet toch wel eerst de dood van binnen hebben gezien. En dan is er geen vlucht meer, dan weet je niet waar, waar kan ik dan nog vluchten dan? Als je de dood hebt gezien, tijd tot tijd, dat is verschrikkelijk. Dan weet je dat niets redt jou meer. Geef mij alles wat in de wereld is, en, hm. leuk, meegenomen, maar dan heb ik weer honger. De volgende dag heb ik weer honger. Nou, geef me dat, geef alles wat. Geef me een eiland met alles erop en eraan: met goud en zilver en met alles wat je wil. Met alles. Wat je wil, wat het hartje van een mens wil. Zelfs zal het so, so aan mij aangeboden wordt. Nou, oké, okay. nou De well, volgende ochtend, no, maximum. De eh? volgende ochtend sta je open en denken, Het kan mij niets, het kan me het leven niet geven. En de zomer, dat is de enige die. Niets anders. Daarom zeg ik jullie dat. En dat is. Vrij dat ze dat niet leren, dat men dat niet leren. Dat is. dat kan ik niet begrijpen. Echt, ik kan het niet begrijpen. Kijk, stel dat iemand. levens. in levensgevaar is. Wat doet de mens dan niet? Die geeft alles wat hij heeft, ja. die zou bereid zijn. Ja. Iemand, geen de, de, de, de, nieren die dan. Stoppen te functioneren. Wat de mensen bereid is te geven. Wij zouden al zijn geld. Al zijn spaargeld. Dat in Zwitserland ligt ergens. Ja, of of ja, in Liechtenstein. Dat hij allemaal zou geven. <laughs> voor de voor nieren om te leven. Eigenlijk. Hier is het veel meer. Onmetelijk meer wat wij doen. En men laat het liggen. En dat is letterlijk wat ik zeg. Letterlijk ook. Dat ik hier leven zie. Nou, hoe kan hoe, hoe weet ik dat? Ja, als iemand een, een medicijn slikt, weet je dat het, Is het lekker? Is het zo geweldig? Het is niet leuk? Of iemand een operatie ondergaat. Maar zo is het. Dus, um, Wij gaan verder naar de tekst. Terug naar de tekst. Ja, of ja. Naar de pagina Kuf, sorry, Kaf, Get, 28, de regel 5. Nee, 5 hebben we. We gaan naar beneden, de rechter kolom, de regel 23, bij Haslam Ot Jut, Tet, 19. Ik geeft weer de vertaling maar dan met extra toevoeging. Amar Rabbi Shimon Rabbi Shimon zei de weghulle en zo dubbele punt. Amar Rabbi Shimon. Zo afkorting zie je het. Alef Resh Shin. Amar Rabbi Shimon. 24. Mikanu lehala van hier en verder. Shleimut mikra. de vollending van het vers. Shekatoef, dat het geschreven staat. Zoals ik had ik al gezegd, ja, van eerst het, het uh, hef op je ogen, etc. en zie wie schiep deze. En dat is dan het vervolg van dit vers uit Isaias, uit Ishajau, 40, mem. Shekatoef, uh, dat het geschreven staat, Hamotzi, 25 bemispaard ze hij die uitbrengt naar chetalen, die legerscharen Punt. Ki stijm madrigothen, hen, Shekol achat, Zesentwintach mehen, Zericha Jot Rishuma. Dat er twee traptreden zijn. Shekol achat mehen, dat Elke daarvan dient uh, opgetekend zijn. Ik zal zo straks vertellen nog een keer wat resum, wat betekent optekenen. Punt. De heino. Uh, metzujanet, dat wil zeggen, hij zegt, wat betekent resuma? Hij zegt ook, dat wil, dat wil, dat wil, dat wil zeggen, metzujanet, uh, opgetekend, aange, aang, aangeduid, moet zeggen, zoiets. 27. Achad hi, she neemara lega ma, de ene is, de ene is, die, waarover gezegd wordt, she neemara lega, waarover gezegd wordt, ma, de naam ma. Hij gaat toen als ons alles uitleggen. We achad, she hi, 28 mi, en eentje, de ander, het andere, andere traptreden is. mi. Punt. We zullen zien wat hij zal ons zo uitleggen. Zé. Hij, Eliona. Hoe is dat? ma. Hij, 29 dag toen na. Eh. Hamadriga. A רושמה דוומרד 30 המוצי המוצי ומספר צوام אשר גיי איידיא שיל איינה דרטה המוצי רומזת אל אוטא שנודת ואין כמוה פנט 28 naar de punt. Ze. Mi. Hij zegt deze traptreden. En dan geeft het ons, ons aan in zo'n cursief. Mi. De traptreden. Mi. Hier. Eliona. Die is de hoge, hoge traptreden. We zo. En die andere. En die. Ma. De andere. Die ma is. Hier. In 29. Tachtona. Die is de lagere traptreden. Amadriga, Heliona, zegt hij, de hogere trap roche met Walmeret, die wordt, die tekent op, die, die, die, die, die, die, die, contouren die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, aan, Even dat. schets, Buitenlijntjes. Ja, geeft dan de buitenlijntjes van wat straks zal iets worden. Een beetje optekenen. Ja, optekenen. Maar dan is het in die, in die zin dat, dat het contourtjes. Eerst net zoals in schilder, ja. Of net zoals bijvoorbeeld in eh. Uh, uh? Nee, ik ga. En uh, uh, uh, ja, of, of iemand bijvoorbeeld die eerst geeft eerst die contouren, dan bijvoorbeeld, en dan gaat die, nee, bijvoorbeeld, misschien is, is het wel treffender voor ons geval, is als iemand heeft bijvoorbeeld een één stuk marmer, ja, gewoon een stuk marmer. En die gaat daar optekenen waar het hoofd komt of iets anders, allerlei contourtjes aangeeft en die gaat het uithakken. Afhakken of zo die dingen. En dan is het maar eerst, geef je dan contourtjes, een beetje zo so, grote, grote lijnen, die gaan die contourtjes opmaken. Dat is een beetje wat, wat uh, uh, Rosham betekent, het uh, Rishimon, we zullen dat sporen. Ik zal zo uitleggen hoe dat in elkaar zit. Maar eerst laten we hem uit spreken. Dus, dus deze, zeg die, die, let op, die hogere trap trade, die dan tekent op. Uh, en zegt 30 Amotie bij mispaartse waam. Hij die brengt, hij die uitbrengt uh, naar het de legerscharen. Alle legerscharen betekent allerlei traptreden. Ja? Allerlei traptreden dat zijn legerscharen. En in het bijzonder is het altijd is, wordt het toegepast op alles wat komt. Onder de malchut van de absolute. Men noemt dat wel Tsivaot. Oh, weet dat? Dat deze naam. Ja, dat is yeah? leger, leger onder de absolute. Dat uh, uh, uh, we'll is allerlei, alle, alle die in de briaie, tsirava, siyasen, weet Stern, etc. We zullen zien wat dat is? Maar dat zijn dus al die legerscharen, dat is vaak dus, in de regel is het, wat die, die krachten of die trap treden, die maar goed voedt. De, in de ne Nederlandse Bijbel wordt dat volgens mij altijd verteld, heerscharen. Heerscharen, ook goed. Ja, heerscharen. Ja. Maar alleen, ik probeer het bij de tekst te het woord zawa betekent leger. Dus het leger, daarom zeg ik. Oké. Okay. Dus, euh, dus die om um, die zegt dus de hoge trap treden die dan maakt die contouren als het ware en die zegt derde gaan wat ze waarom hij hey, die uitbrengt naar het zijn leeg zijn leeg zijn leeg gewoon zegt. Asher, asher Asher asher staat het Asher hey. Een shella een waarbij de hei een waarbij de dat de bepalende hee, de hei die bepaalt, bepaalend lid wordt van het woord hamotzi, van het woord uitbrengt, hei die uitbrenger is. Romezet, 31. derde, Romezet alota, shenodat die doelt die zin speelt op die traptreden, die bekend is, genodat, waar één kan mogen, en dat er geen, geen als die bestaat. Dus dat betekent een bepaalde eentje, niet uh, in, in de rij van, in de reeks van, ja, dus een bepaalde traptreden. Dus dat, kijk, wat, wat je bedoelt is zeggen, op twee plaatsen is het gezegd, hij die uitbrengt, ja, hij die uitbrengt, op de ene plaats staat het gezegd, wordt het gezegd dat hij die uitbrengt die naar getaal die leger, het leger, de legerscharen. En op de andere plaats staat het, hij die uitbrengt brood uit de aarde. Natuurlijk dat legerscharen, dat betekent dat dit hogere traptreden. En wie uitbrengt brood uit de aarde, dat is een lagere traptreden. Dat is eventjes. Even de taal van de zogeren. Stap voor stap, we kregen smaak in, de, in deze taal. Maar die geeft ons gevoel ook veel van, ja, van dingen die te voelen, die geestelijke entiteiten. Uh, 22. De hei no mi, oh, dat wil zeggen mi, dat is mi, duidelijk, ja, mi, dat is dan die, de hoge traptreed. Eerst denken we dat het het is, maar we zullen zien. Punt K1 ze Hamoetsi leegen minaardes. Hij zegt zo is een andere een andere uitspraak. Hamoetsi leche minarets. die hij die uitbrengt het brood uit van de uit de aarde. Ja, dezelfde woord, dezelfde woord en de linker kolom. De tweede regel. Iné. He, Shell shelhamot si, romezet, alota, tri, shenodaat, shenzo, madriga, hatachtona, de hainu ma. Dus de linker kolom, de tweede regel. Nou, nu eerst beginnen we de laatste regel van de reichel, rechter kolom. Aan de rechter kolom. De ze ah, hebben we gezegd. Net zoals dat is het de uitspraak. Gaan we het zien leggen in de Hij die uitbrengt het brood uit de aarde. De tweede regel in de linkerkolom. Nee. Hij die ja. Zie hier. Dat is ook de, een bepaalde, een bepaalde hee. Dus een hee van bepaaldheid. Ja. De die uh, een artikel van bepaalde, uh, een lid wordt. Een bepaalde lid wordt. That is a definitely word. Hey, shell hamotzi. Fun word hamotzi. Hey, the eye brings. You see that letter T? letter is also shorter. I will accent it up there. From that, although that that zin spelled up, die special die trap trade die bekend is. There are some particular trap trades that so, madregate who know that that is the laagere trap trade. That het, het brood brengen, uithalen van het... De aarde is natuurlijk lager dan, dan, dat, uh, die, uh, dan het uitbrengen van het getal naar getal van die, leg, van die hemelscharen. De, uh, de heino ma, dat, is, dat wil zeggen, dat is ma, de nam ma. Oké, okay, we hebben nu twee namen, mi en ma. We hakolen gaat en hij zegt, en dat is, het allemaal is het één. Dus komt op één en hetzelfde aan. Wat betekent dat? Sjes, vier na de punt. Sjes, twee, hen hèn, ba, madriga, achat, sje, hi, Ella Ela, hi, mi, mi, malgoed, zes. Wat, ach, tona, hi, ma, de, malgoed. Oh, kijk, nou gaat hij ons nu vertellen. 6 tegen dat beiden, hem, hem, van madrega, achat dat beide traptraden zijn, in één traptraden zijn ze. Ma en mi, behoren ze tot één traptraden zijn. Shehi malchut, dat die is malchutus dus en mi, en ma is malchut. Ja? Maar, ela, ha'eljona, hi mi, maar de hoogere, is mi de malchut mi van de malchut duidelijk malchut wanneer de malchut is opgestegen naar bina die heet Wat Wat zes en de lagere trap treden. dat is ma de malchut dat is ma ja dus wanneer is het wanneer heet malchut ma we hebben geleerd wanneer heet zij ma malchut heet ma wanneer zij één één Eén opstijging heeft gemaakt, ja, wanneer de Malchut komt naar de Jirsut, ja, dan heet ze mal, is ze het niet moeilijk, gewoon, dan ze, ja, nee, gadlut alles, dus de eerste gadlut wanneer de Malchut steekt op door de man die lagere opstegen wanneer de Malchut steekt op naar de Twonar, dan heet ze Ma, ja of niet, zoals we hebben geleerd, Mea Brachot, de honderd, honderd zegeningen, ze, ze wordt net als binnen. En wanneer de macht goed stijgt op naar de hoge ima, dan is hij mi. Nou, dat is dat is wat hij ons vertelt. Hamotzi ba mispar. En nu gaat hij ons nog wat zeggen. ba mispar. hij die uitbreng naar getal. Zeven. Perusho dat betekent. Ki mispar shishimri bohem ha kochavim acht dim yachad ogir de regel 8, het tweede woord, uh, de tweede letter, maak hem in plaats van hei, maak het het. Dus ja het. We hem motsiim, tsavoot, liminei hem, negen. hem Let op wat je ons vertelt. Zes. Het is niet moeilijk, het is alleen maar de taal en dat correlatie tussen de. De taal van de zoger en de boom des levens en die processen. Als we dat langzaam gaan leren, dan zullen we dat voelen. Hij zegt zo: zes na de punt. Hamot si, hij hey, die uitbrengt naar getal, Ja, die leger, die hemelscharen. Dus de hogere trap treden, die mi is. Zeven. Pirocho, de betekenis daarvan is. Kim is par shishim ribo hem, want het getal zestig maal 10,000. duizend. We zullen wat al wel is. Dus zestig shishim, zestig ribo is 10,000. Hem, hakochavim, dat zijn de sterren. Sterren zijn, we spreken natuurlijk, de Zohar spreken natuurlijk niet van de sterren die in de hemel zijn. Dat zijn dat materiële Zaken, maar de traptreden die uitkomen van de malgoed. Ja, waar die ook mogen staan. Malchut. De malgoed kan staan op haar eigen plaats. Maar malgoed kan staan op een hogere plaats. Maar waar de malgoed van dat Zilud staat. Alles wat onder haar is. Op dat moment. Dat kan ook, die kunnen ook omhoog komen. Dat zijn de, de, de sterren. De, want malgoed heet. Malgoed. Wie is de malgoed? Hoe, welke, hoe heet de Malchut naar haar... Welke hemellichaam is Malchut? Welke, welke, welke, welke hemel welke Welke hemel hemellicht Maan, de maan, natuurlijk, ja of niet? De, de, de zon is de grote hemellichaam, ja? Wat ge, en de maan is dan de, de, de kleinere uh, hemellichaam. En dat is dan... Zeranpien is de grotere en de mahut is de kleinere, ja of niet? En, de, en wie, is, wie is belangrijker of wie is groter? De maan of de sterren? Natuurlijk, de sterren zijn minder, kleiner. En als het ware, dus word, ze worden gezien als kle, kleiner, als producten, ja, als, als van de maan. De maan is dus, de, waarom? De maan die heerst s'nachts, ja of niet? De maan herst nachts. En, die, en die, de sterren die in de hemel zijn. Die zijn voortbrengselen van haar. Dat zijn de hemel, hemelscharen. Stap voor stap. Alles komt. Die, Al die verbanden zal je voelen. Alles zit in ons. Het is niet, hoef je niet te kijken naar in een, uh, een verrekijker. Alles zit in ons. Alles wat hij vertelt. Alleen in jou. Altijd denk ik. Het zit alles in jou alleen. De maan. De zon, de, de, de al die was, was, wat hij vertelt ons. Haum uh, die jagen, die staan samen. We hem, wat ze jeemt, ze wat, limine hem. En zij brengen uit de hemelscharen naar, naar hun soorten. Naar hun soorten, waarom? Alles heeft zijn eigen traptreden, ja, met hen eigen massage, et cetera. She is par die geen hetal kan hebben of, of talos. Ja? Yeah? Talreik. reik. oké. Okay. Tin. Nu you had je ons uitleggen. Tin dan is het even nu bij u Ki achar. hakatuv. Rames. Ramaz. Ramaz. Elf lanu. Bsu Marom Einehem. Ureu Mi Vara Eile. Twaalf. Lehit Bonen Al Binyan Hanukwa Vashma Elochim. Scheidertin Mamshahat. Mam, shehi, mam, shechet, mi, aboima ELAIN SHAALI DEI hen, ima, fertin, ila, a, mekashetet la, we kišutin, dila, kanal. Hinei, faiftin hu, mimale. U schlim et habuur haze. We hem schecht zestien. Scheel hakatuw. Amozi. We mispar Bashem zeifentin, jekra. Marom onim. We amits koor. hier moet het ook eh, koog zijn en niet. Dus kaf, he staat het, moet het kaf, het zijn in de regel 17. Het derde woord voor het einde van de regel, he, veranderen we naar het. Is lo ne en nog laatste achttien, Rabbi Shimon Mewaier Tien Probeer de volledigste concentratie en niet denken wat ik begreep, wat begreep ik, wat begreep ik niet Alles komt absoluut, alleen open jezelf daarvoor, en volledig volledig vertrouwen en geen twijfels geen moment twijfelen en dat gaat dit in jou gebeuren stap voor stap bij de uitleg van woorden, kiachar shehakatov Mazlano dat nadat het hele geschrift, het hele geschrift ons had gezinspeeld en hint had gegeven. In het vers, in het begin van het vers, wat wij wat wat nu aan het leren zijn. Basu marom in het vers van... Issayah, Issayah, Issayah, Issayah, is 40. Van in Seu Marom in Eichem, hef op je ogen, hef je ogen op, ureu en ziet, vara Eile, Mi-Schip Eile. 12. Leid bonen om toverpeinzen. Al binyan Hanukwa, over het gebouw... van de nukwa, bishma in de naam daarom moeten we omhoog kijken... omhoog kijken dat... de malgoed... Ja, de mens als het ware staat onder... de mens kijkt naar de malgoed... en de malgoed kan omhoog komen... en dan malgoed... komt omhoog naar jissel... Naar dan wordt zij tot ma... en als de malgoed nog hoger is... Dan gaat zij naar Bina en wordt ze dan tot uh, uh, mij. Dat is wat hij zegt. Dat is dat over over dat Shehi der die mam schechet mi i wo ima dat zij wordt aangetrokken dat zij trekt aan zij trekt uh, dat zij wordt aangetrokken van Abu-Ima, van de hoge Abu-Ima. Nee, dat zij trekt aan van, abu, van de hoge Abu-Ima. Die maakt goed. Die trekt aan het licht van, uh, mogen van de van Abu-Ima. Sha'ar je dey dat daardoor Ima ila a. De hoge Ima. De hoge Ima. 14. mekashet het la. Versiert haar, bekershoot dila, de la, met haar uh, versier, versierselen. Versieringen, ja? Uh, Kanaal, zoals boven gezegd werd. Dus geeft haar kilim. Hinei, hoe? Vijftien. Memale, uma, mashlim. Nu zegt hij, hier, hey, hoe? Dat is Rabbi Shimon. Memale die voelt nu tot volledigheid brengt, in volledigheid brengt, om ha-schlim en aanvult Het habiyur haze deze, deze uitleg behemshek shelakatuf in het vervolg van uh, van dit vers uit de Torah. Uit die Jesajus. En daar staat het. In het vervolg van die woorden. Van. van uh, Hef je ogen op. etcetera Daar in het vervolg staat het. Uh, geschreven daar. Het is trouwens. Het is een geweldige. Dat 5, 5, uh, 40. Dat is natuurlijk. Daar is, is een profetie voor. Uh, geweldige profetie. Uh, Dan zegt die. Hamotzi. ze van hij die uitbrengt naar getalen, zijn hemelscharen, En daar verder nog uh, van het vers, een beetje los van deze, daar zit nog, zit nog woorden in het vers. Licholam, bachem allemaal kent, zij, he, kent hij zij, roept hij hen naam. Alle, elke traptreden, alle heel, hemellichaam. Roept hij bij naam, betekent. Kendi en Merov, euh, Merov onim, van euh, door zijn sterkte onim, sterkte, om Amits koor en de geweldige kracht, koor is kracht, Amits is geweldige kracht, islonne daar. Geen één ontbreekt. Dus dat de Schepper kent alles en alles wat er is in het heelal. Uh, al die krachten kent hij dan. Geen nie, geen één ontbreekt, ontbreekt. Dus hij ontbreekt het zin dat hij kent 18. el, Rabbi Shimon, maar weerweg Zoals so Rabbi Shimon fort, uh, doorgaat met het uitleggen. 19 Je ziet het wel dat het werk is. ja. Zo tekst zoals wij werken eraan. Het is... De ook halen dat naar beneden. Het is werk wat wij doen. Kan niet anders. Alles moet werk zijn in het geestelijke. Als je, je werkt, als het inspanning vergt, dan telt het. Dan heeft het zin. Als je alleen maar zo... Een beetje zo leest zo... Alle vier punten moeten verbonden worden. Dan pas, dan... Dan werkt het. Ja, alle vier verbinden. Alle, alleen verbinden. Eerst verbinden en dan begin je te eh, leren. Dus dat zegt... En dan ben je dat verbonden... Ben je, binnen jezelf. Joodkei, K. Op dat moment ben je kenbaar voor Hashem. Ja? Alleen wanneer wij vier verbindingen met die vier, vier lettertjes, vier plaatsen in ons maken, die één verbinding, dan zijn wij kenbaar voor hem. Ja? Dan, dan bestaan wij op die momenten, bestaan wij, waar, waarlijk bestaan wij. Dus niet alleen lichaam bestaat, niet alleen als zombies, die lopen die alleen maar denken aan gevoel, aan, weet je wat, lekkere dingen van het menselijke gevoel, van de relaties, van dat van verwachtingen, van alle dingen, maar dan leven wij niet op dat moment, wij denken dat het juist is dat wij leven daarin maar pas wanneer jij die vier, vier verbanden legt met jezelf dat is het leven dat telt, dat is iets wat overblijft, en And de andere dingen zijn net zoals na de douche, na het douche en dan is het alles is weg. Samen met het zweet en tranen, alles is weg. Alleen dat telt. Wanneer wij die vier verbinden met elkaar, alleen dat telt. En dat brengt jou dichter bij jouw doel en naar hoger. En niet andere dingen. Zoals so, ik uh, had verteld daarvoor, voordat de les begon, van, mijn, van de bezoek wat ik had op dinsdag, waarbij twee grote rabbies, orthodoxe Rabis bij mij geweest waren. Dan heb ik zij gevraagd, er in een rhetorieke vraag, vraag heb ik gesteld. Had ik gezegd, de Amida, dat standgebed. Wat jouw volk doet, heb ik hem gezegd tegen die ene grote Rabi die nieuw is gekomen hier. Dat standgebed, Amida, dat jouw volk doet, heb ik gezegd. Vriendelijk heb ik het gezegd, maar wel waar hij nergens kan horen natuurlijk, over de hele wereld. Had ik gezegd, dat Amida, dat standgebed dat je, dat je volk doet, is het gebed. Komt, het er, komt er een millimeter naar de hemel, wat zij zeggen allemaal, met alle die buigingen wat zij doen. Hij had geen antwoord voor mij. Want natuurlijk, hij wist waar ik het over had. Want als je bla, bla dat zo zegt, wat zij zelf zeggen, dat blablabla, helpt het wel. Natuurlijk, dat is het, in plaats van te gaan naar een, naar een psychiater misschien, of naar een psycholoog gewoon ontladen zichzelf psychologisch. Maar luister dan de schepper naar dat bla, bla wat zij zeggen. Met tien man die daarbij komen, alles netjes, alles keurig. En dan kijken ze dan het horloge op tijd. En you, bo -bo -bo -bo -bo. Is het dan nou? Is het dan gebed? Is het nou dan, da, dan intentie wat men doet? Dan kan je elke intentie hebben van <gasps> ik wil het wel goed doen, maar jij weet niet hoe. Hoe kan je goed doen als je niet weet niet hoe? Ja? En dan wil die mijn mevrouw, ik begon iets te vertellen. Ik zeg hoe, wat ga je doen daarmee? Hoe welke bewegingen ga je maken? Hij kwam, hij kwam hier, hij wordt nu hier de, de top, dus de, de rector van het, de, van al dit leren van het jodendom hier in Nederland. Dus hier van Talmoed Academie van Echt. Hij heeft veel geleerd natuurlijk, een man, een jaar of misschien vijftig, weet ik. Maar hij had geen antwoord aan wat ik zei. Maar ik heb hem een voorbeeld gegeven van wat, is wel, van wat het welgebed is. Hij, zij zelf weten niet wat laat het laat staan aan het volk? begrijp je wat ik bedoel. Dus dat is belangrijk om te weten wat je zegt. Als je zegt Baruch, dan moet je weten wat je zegt. Ata, jij, Hashem, al die woorden, dan moet je dat zo uitspreken. Eigenlijk. En dan zo'n gebed, normaal, de ware Hasidim, dus niet Hasidim, wat ik bedoel, de. Aanhangers van het chassidisme. Maar zij noemden het chassidium. Dus waren vroeger in oude tijden. Dus m, nog. Uh, wij spreken dan van 2000 jaar geleden. Uh, bij Ari was nog het laatste. Die waren nog. Enige waren nog. Maar die konden, zich, die konden dan de Amida spreken. Dan één uur. En soms anderhalf uur. Alleen dat standgebed. Anderhalf uur konden ze dat uitspreken. Eigenlijk. Dat is gebed. Ja, natuurlijk hebben we geen tijd. We leven nu in de tijd van, van uh, alles snel moet het zijn. Ja. Begin dan om vier uur, zes, om vijf uur ochtends. Ja. ochtends. We beginnen eerder. Nee, vijf, tien minuutjes zo klaar, klaar is het. Geest. En dan dag, dag, dag. Iedereen, iedereen loopt direct naar naar zijn praktijk met die is dokter, die is dat. Wat hebben ze gedaan? Gewoon een gevoel, lekker gevoel, en bovendien dan al, iedereen ziet natuurlijk en het overstaan dat. is wat hebben ze gedaan. En niemand vertelt, en niemand, geen mens, geen rabbi vertelt uh, over waar het over gaat. Eigenlijk Hoe kan iemand dan bidden daar? Waar, het, wat, wat, wie bidden ze daar? je? En dat is belangrijk, daarom is het voor ons studie, alles is belangrijk, is. Alleen die verbinding is belangrijk. Niet wat jij begreep, dat... Ze kunnen jou uitleggen wat je wil. Maar verbinding maken ze niet. Ze weten niet wat de verbinding is met die vier. Zij bedoel ik, die, die alleen maar met, met de mond, vanuit de mond spreken en naar buiten. En jij moet het spreken van de mond en naar binnen. En naar buiten alleen maar, alleen maar fluisteren. Alleen, alleen, alleen maar een beetje zo... Weet je, zeg dat, fluisteren. Nee, alleen maar met, met je lippen, alleen maar mompelen. mompelen. Een klein beetje met, met je lippen bewegen, voortbewegen je, met je lippen. Maar niet naar buiten, Weet je allemaal, hoe hoger, hoe, hoe harder je zegt uh, naar buiten, uh, hoe minder kracht je hebt je om naar binnen te, de intentie te, te doen. Dan let je alleen op op je uiterlijke dingen. Daarom heb ik altijd... Dus altijd die verbinding maken. Die vier ver verbanden. Steeds. En dan zal je zien dat het vanzelf zal gaan. Het moet niet moeilijk zijn. Het geestelijke is niet moeilijk. Alleen je moet het ver de verbinding maken. Daar gaat het om. En dan luisteren. En dan gaat het je helpen. Je gaat toch niet naar een dokter. en dokter zegt jou... Uh, We gaan jouw operatie doen. Of iets anders. Of... En uh, jij zegt hem, en wat ga je dan met mij doen? Je gaat dan doen, dat doen, dat doen. je gaat, oké, okay, een grote lijnen misschien wel. Maar je gaat hem niet vragen dingen die, van, hij had geleerd. Tien of vijftien jaar hij het zijn vak had geleerd, dokter. En jij gaat hem heel details vragen, van hoe dat in elkaar zit en zo. Ga je dan toch dat toch niet doen? Ja of niet? Of dan, uh, of dan, eigenlijk hey, begrijp ik het. Dan, of dan kan je zeggen dan ook. Uh, ik weet je wat, ik ben ziek nu, ik ga nu even leren. Ik, ik wil zelf mezelf redden, mezelf leren, genezen. Dan ga ik nu naar een universiteit of naar, ga ik medicijnen leren. En als ik dan afgestudeerd ben, ja, gespecialiseerd, dan weet ik, dan kan ik mezelf ook dan, mijn ziekte kan ik, zal ik dan kunnen genezen. Dat gaat niet, ja, op die manier, het is on, onzin om dat te doen. Dus gewoon, die, luister je gewoon naar je dokter. Ja, jij luistert naar de dokter, jij vertrouwt hem, et cetera, et cetera. En zo so moet je ook die vier, vier verbanden leggen. Dat is het vertrouwen. En dat is allemaal in jou en niet iemand jou zegt. Dat is allemaal in jou vertrouwen binnen jou zelf. En niet in anderen. Dat is het vertrouwen waar, waar, ik het op, waar ik het over heb. Dus die vier verbanden met elkaar die verbonden binnen jezelf te maken. En dan zal alles je helpen, wat je ook hoort op dit moment. Toen ik de eerste keer dat gelezen had, had ik het, ja, er is niets begrepen, niets gevoeld, niets, gewoon, zo als ijzel, ijzel zo, maar vertrouwen had ik het wel. En dat is iets wat, ik, wat je moet ook doen, vertrouwen hebben en dan gaat het wel.